6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. VVD en PvdA breken regeerakkoord open. 26 aanhoudingen na uitzending Opsporing verzocht over Relle Haren. En Sven Kramer voor de vijfde keer kampioen 5 kilometer. VVD en PvdA gaan het regeerakkoord openbreken. Er worden nu verschillende alternatieven doorgerekend voor het omstreden zorgplan. Het is de bedoeling om na het weekend een besluit te nemen. Elke alternatieven op tafel liggen is niet bekend. Een serieuze optie zou zijn het volledig schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nivellering zou dan volledig moeten worden geregeld via de inkomstenbelasting. De VVD-fractie is inmiddels bijgepraat door fractievoorzitter Zijlstra. Hij zei na afloop dat hij het mandaat heeft om verder te onderhandelen. De PvdA-Kamerleden hebben ook vergaderd. Vice-premier Asscher en premier Rutte zeiden dat het overleg tussen de twee partijen in goede sfeer verloopt. De politie heeft 26 mensen opgepakt sinds opsporing verzocht twee weken geleden aandacht besteden aan de rellen in Haren. In twee uitzendingen werden beelden en foto's van verdachten getoond. Een aantal verdachten heeft zichzelf gemeld bij de politie en de anderen waren herkend op de beelden. De verdachten zijn tussen de 15 en 25 jaar oud en komen uit Noord-Nederland, Overijssel en Gelderland. Het zijn allemaal jongens en mannen op een meisje van 17 na. Van de 26 verdachten zijn er 23 met een dagvaarding naar huis gestuurd. Sinds de ongeregeldheden in Hare anderhalve maand geleden... zijn nu bij elkaar 92 mensen aangehouden. De intensive care en de afdeling hartbewaking... van het ziekenhuis Tjongenschans in Heerenveen zijn weer open. Maandag werden de afdelingen gesloten... nadat bij twee patiënten de MRSA-bacterie was vastgesteld. Volgens het ziekenhuis zijn er verder geen patiënten of medewerkers besmet. De IC en de afdeling hartbewaking zijn grondig gereinigd en gedesinfecteerd. MRSA wordt ook wel de ziekenhuisbacterie genoemd... en is moeilijk te bestrijden met antibiotica. Bader Harry komt voorlopig vrij. De rechter heeft zijn voorlopige hechtenis opgeheven. De vechtsporter moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag hij niet in horecagelegenheden komen en geen contact zoeken met getuigen en slachtoffers. De vechtsporter wordt onder meer beschuldigd van poging tot doodslag op zakenman Koen Everink. In juli zou Harry hem tijdens het Dancefeest Sensation in de Amsterdam Arena tegen het hoofd hebben geschopt. Everink raakte ernstig gewond. Tijdens de pro-forma-zitting maakte Badr -Hari zijn excuses en vroeg om een laatste kans. Het Openbaar Ministerie noemt de schorsing van de hechtenis onbegrijpelijk. Zo'n 11.000 Syriërs zijn gisteren de oorlog in hun land ontvlucht. Dat meldt de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN. Verreweg het grootste deel, 9.000 mensen, zijn naar Turkije uitgeweken. De andere 2.000 gingen naar Jordanië en Libanon. In de buurlanden van Syrië zitten nu meer dan 400.000 vluchtelingen... waarvan 120.000 in Turkije. Aan de grens tussen Syrië en Turkije is ook weer hevige gevochten, waarbij ook weer doelen over de grens in Turkije zijn getroffen. Scholen aan de Turkse kant van de grens zijn uit voorzorg gesloten. Het OM heeft onvoorwaardelijke celstraffen tot vier jaar... geëist tegen de top van chemiepak. Het OM eist van het bedrijf ook een boete van 1 miljoen euro... De directeur, de veiligheidscoördinator en een productieleider van het chemiebedrijf staan terecht in Breda. Het bedrijf in Moerdijk brandde op 5 januari 2011 tot de grond toe af. Er vielen geen doden of gewonden, maar de schade aan het milieu was enorm. En de opruimkosten bedroegen ruim 70 miljoen euro. Volgens het OM zijn de veiligheidseisen bij het bedrijf genegeerd om kosten te besparen. De drie zijn daardoor schuldig aan opzettelijke brandstichting, al dus het OM. Het OM besloot eerder de veroorzaker van de brand niet te vervolgen. Problemen met het afscheidsfeestje voor de commissaris van de koningin van Zeeland, Carla Pijs, lijken opgelost. Het feest wordt gecombineerd met een nieuwjaarsreceptie. Op die manier wil de provincie kosten besparen. Eerder deze week ontstond ophef over de hoge kosten van de afscheidsreceptie voor Pijs. Die zouden uitkomen op 41.000 euro. Verschillende leden van provinciale staten hadden daar moeite mee. De PvdA en de Staten heeft een voorstel gedaan om de nieuwjaarsreceptie samen te voegen met de afscheidsreceptie. En de verwachting is dat een meerderheid met dat voorstel instemt. Sven Kramer is voor de vijfde keer Nederlands kampioen geworden op de 5000 meter. De TVM-schaatser won de afstand in 6 minuut 17 en 46 honderdste. Jan Blokhuizen werd tweede en Jorrit Bergsma, de kampioen van vorig jaar, won het brons. <totstutters> Het weer. Vanavond toenemende bewolking met vannacht op steeds meer plaatsen regen. minimaal rond 7 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen of motregen. Het wordt een graad of 12 en dan staat een stevige zuidenwind. Tegen de avond buien en nog wat meer regen. Zondag wat frisser met aan de kust wat neerslag. En verder is het droog met soms wat zon. ANEB verkeersinformatie De avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Een paar ongelukken, dat wel, op de A20 naar Gouda bijvoorbeeld. Daar staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwerkerk aan de IJssel... 5 kilometer stil. Twee van de drie rijstroken zijn dicht... Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven daar zijn ze al de hele, een groot deel van de dag bezig... met het inspecteren van een viaduct dat is aangereden door een vrachtwagen. Tussen knopend Bankhoef en knopend Paalgraven levert dat 9 kilometer file op. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen knopend Ewijk en Wiegen 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk. zakgeld per week. Zullen we dat meteen maar even in een contract vastleggen, pap? Leer uw kind omgaan met geld in de Week van het Geld. Van 12 tot en met 16 november. Kijk op weekvanhetgeld.nl voor alle activiteiten en de speciale krant voor ouders. Met alles over de financiële opvoeding van uw kind. Inclusief een echt zakgeldcontract. De Week van het Geld is een initiatief van Wijzer in Geldzaken. Met wat voor reden u ook spaart, bij de ING staan we achter u. En supporten we het feit dat u spaart. Met extra rente bijvoorbeeld.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 Inzicht, grip, resultaat. Meneer van der Kamp, u bent er nog? Ja. ja. We zijn nog even bezig met uw polis. Heeft u nog een klein ogenblikje? Ja hoor. Oké, okay, als ik bol zou gooien, heb ik gewonnen? Uh, ja, volgens mij wel. flats. In deze tijd is het extra belangrijk dat uw personeel gemotiveerd is. Daarom heeft Tempo Team de Professionals Academy. Die leidt ervaren kandidaten op tot klantgerichte specialisten. Kijk voor meer slimme ideeën op tempoteam.nl. Alles draait om veerkracht. Blijf bezig, TempoTeam. Kies voor projectbeheer van Visma. Kijk op projectmanagementonline.nl. Een idee om succesvoller te ondernemen in China. Hij is nog niet zo bekend als de dollar of de euro, maar hij komt eraan. De renminbi. De Chinese munteenheid die steeds belangrijker wordt in het internationale handelsverkeer. Daarom komt de Rabobank als eerste Nederlandse bank met de Rabo renminbi rekening In Remimbi dus. En dat betekent eenvoudiger en transparanter betalingsverkeer en een sterkere onderhandelingspositie. En dus succesvolle zaken doen in China. Op elk Rabobankkantoor kunnen ze je er meer over vertellen. Of dat nou in Gorcom of Rotterdam is of in Hongkong of Shanghai. Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. Baddehari is op vrije voeten. Het kabinet werkt aan een nieuw plan voor het regeerakkoord. En Hereveen schaatst. Althans, dat hebben ze tot op heden gedaan. De laatste rit op de 500 meter. Beide mannen, je zal achter de rug verregen om zes uur. Sebastian Timmerman, wat is de uitslag? Uh, dat Michel Mulder wint. En Michel Mulder was uh, degene die uh, afgelopen maart, in maart, eind maart... ...10 uh, in vuur en vlam zette uh, door bijna de eerste Nederlandse wereldkampioen te worden op de 500 meter. Hij kwam er 100 honderdste van een seconde voor tekort. Werd afgelopen tr zomer trouwens wel wereldkampioen op de 500 meter. op wieltjes bij het skaten. En hij wint overtuigend deze eerste omloop. 34-96, kampioenschapsrecord. En als enige binnen de 35 seconden. Zijn ploeggenoot Hein Otterspeer wordt tweede. Maar wel al op 2200 honderdste van een seconde. Het goud ligt voor het grijpen van Michel Mulder straks in de tweede omloop. Jan Smekens en Kjelp Nuis op de derde plaats bijna al op drie tiende. Ronald Mulder vijfde en Stefan Groothuis pas op de zesde plaats. En dat betekent dat de wereldkampioen sprint eh, straks sneller zal moeten rijden... en plaatsen zal moeten stijgen om in aanmerking te komen... voor de tickets voor de eerste wereldbekerwedstrijd straks. Dus de 500 meter nog een keer. Daartussendoor gaan we kijken naar de 1500 meter bij de vrouwen. Allemaal te volgen hier op deze zender op Radio 1. Het is negen minuten over zes. Het regeerakkoord wordt opengebroken. Er worden nu verschillende alternatieven doorgerekend... die voor de Partij van de Arbeid en de VVD te verteren zijn. De PvdA wil nivelleren, terwijl de VVD maar wat graag de belastingen verlaagt. We over praten met econoom Zweden van Wijnbergen. Goedenavond. Nou, Gaat het wel samen nivelleren en belasting verlagen? Uh, nou, niet voor iedereen, nee. Uh, als je moet je afvragen of je überhaupt kan nivelleren via belastingen... dat valt niet zo mee... Maar uh, ja, de normale manier om het te doen is uh, de hoge tarieven omhoog en de lage tarieven omlaag. Uh, alles omlaag doen, ja, dan moet je die lage tarieven nog harder omlaag doen en dan gaat het veel geld kosten. Ja, en dat kan je het beste doen via de inkomstenbelasting? Nou ja, nivelleren via andere methoden pakt dus raar uit. Dat hebben we ontdekt. Kijk, die zorgpremie is niet bedoeld voor nivelleren, is niet voor ontworpen. En dat, dat pakt allemaal heel anders uit dan mensen gedacht hebben. Nou, dat is in hun gezicht opgeblazen, dus we zullen het anders moeten doen. Er zijn wel een aantal hele grote subsidies in het belastingssysteem die de rijken meer bevoordelen dan de armen zoals die hypotheek aan het aftrekken. Maar ja, daar durven ze geen grote stappen te maken. Dat zou natuurlijk de beste oplossing zijn. Want dat geweest. was eigenlijk de beste oplossing geweest. Ja, want dat wil je sowieso omdat je die huizenmarkt zo vlot wil trekken. Dan moet je het verschil tussen, uh, tussen huur en, en koop verkleinen. Nou, dat kan je door die enorme subsidie op, op koop uh, te verminderen. En die valt natuurlijk grotendeels bij de Rijkeren neer. Dus daar had de PvdA zijn zin kunnen krijgen en hervormen en nivelleren. Maar dat, uh, ja, dat was kennelijk een brug te ver in deze onderhandeling. Ja, en dat is een leuke in verband met de titels van het uh, regeerakkoord. Maar ja. Uh, ja, ze zijn nu weer aan het heronderhandelen. Daar gaat het niet ja. over. Het gaat dus waarschijnlijk uh, over die inkomstenbelasting. Ja, dat, uh, ja, dan heb je niet zo, ja, Er zijn natuurlijk allerlei kleine dingetjes die je kan doen. Dan wordt er weer gerekend. Dan verzinnen ze weer een groep uit het verkeerde vaartpakt. Maar ja, dat zou toch op neer moeten komen. Dat ze hogere tarieven hoger maken en laagrelatieven. Lager drieven, lager. Of je gaat met die grenzen schrijven, hè. je vangt er meer mensen in het hogere tarief. Dat is natuurlijk niet echt iets waar de VVD medeverkiezingscampagne in gegaan is, maar goed. Nee, die wilde lagere belastingen namelijk. Ja, nou ja, dat gaat denk ik niet lukken als ze echt willen nivelleren. Maar ja. uiteindelijk, ja, dan zit toch 16 miljard bezuinigingen. Dat kun je niet doen tegelijkertijd met minder lasten. Ja, en kan je dat dan ook wel weer. Uh, Want uh, als je gaat uh, morrelen aan die inkomstenbelasting, ontstaan er, wat u al een beetje zei, ook altijd wel weer ergens problemen. Dat moet je dan vervolgens ook weer gaan repareren. Ja, dat is al we dit soort dingen. Bovendien is een deel van die, zijn een deel van die inkomstenbelastingverlagingen ingezet als compensatie voor de maatregelen die ze op het uh, hypotheeklant aftrek uh, vlak namen. En dat is op zich logisch. Dan ga je een bredere grondslag nemen en dan kun je lagere tarieven doen. Maar ja, als dat ook onderuit gaat, dan kom je daar vervolgens daar weer mee in moeilijkheden. Dus, dus ik denk dat ze nog even niet klaar zijn. Nee, Maar in, in, laat maar zeggen, in grote lijnen kunnen we het een beetje schetsen wat, waar ze ongeveer op uitkomen. Dat betekent dat die tarieven, die blijven natuurlijk, die drie tarieven in stand. Maar dat gaat vooral met die hogere tarieven omhoog. Uh, hoge, nou ja, in het huidige plan gaan ze flink omlaag. Ik denk dat dat geschapt gaat worden. Uh, nu gaan ze van 42 naar, ik geloof, 52 naar, ik geloof, 49. Ja. En ze hadden ook de, de rij van de lagere schijven. Die, die zou wat vergroten worden. Meer mensen een laag tarief, minder mensen een hoog tarief. Nou, ik denk aan dat die twee maatregelen gaan sneuvelen. Dat, daar moeten we het vooral in zoeken. Want ze hebben het al, al door over dat er meerdere alternatieven op tafel liggen. Ja, nou ja, je kunt met allerlei, zoals in de vermeen, dat noemen, allerlei knoppen draaien. Ja. Je kunt, je hebt drie schijven, daar, zit, daar heb je dus drie tarieven en je hebt daar twee grenzen tussen. Dus dat zijn, ja, dat zijn vijf, vijf dingen om mee te spelen. Ja. Dus je kunt er iets in gaan, je kunt... Met, met, met, met allerlei dingen werken. Ze kunnen een uh, arbeid, uh, ze kunnen uh, beheffingskortingen. Uh, ja, je kunt gaan sleutelen. Ik vind het over het algemeen erg onverstandig, omdat al het gesleutelde hele structuur ingewikkelder maakt. En allerlei nieuwe trucs uitnodigt. Dus meestal pakt het heel anders uit dan mensen het bedoelen. Dus ja, ik vind dat wel, het eigenlijk vrij nutteloos. Je kunt beter maar gewoon brede grondslagen, lage brieven en uh, laat het daarmee bij. Maar aan al dat gesleuteld, daar gaan ze de, dit weekend vooral aan, ja. aan, aanrekenen. Daar gaan die sommen over waar het, ze het over hebben. het doen. enige wat je weet is ja, Wat mensen inzien is een legitieme doelstelling, zo zijn namelijk armoedebestrijding. Dat zal hier niks mee te maken hebben, dat doe je niet via belastingen. Ja, er zijn hele specifieke groepen armen in Nederland, niet zoveel gelukkig, maar er zijn wel significante groepen die het zwaar hebben, maar die zul je niet met belastingstructuur kunnen helpen. Daar moet je echt iets heel anders voor doen. Ja. En dat ja, schijnen, ze nog te, schijnen ze niet geïnteresseerd te zijn. Nee, ze zijn vooral geïnteresseerd dat de sommen uh, zullen kloppen. Want... Afgepakt worden, maar of arme mensen beter worden, kan het niet van schelen, geloof ik. Meneer Van Wijbergen, ik dank u wel voor uw toelichting. Goedenavond. Het is 13 minuten over zes. Badda Hari komt voorlopig vrij. De rechter heeft zijn voorlopige hechtenis geschorst. Hari is nog steeds verdachte, maar de rechter vindt het niet nodig dat hij blijft vastzitten. Onze specialist, onze justitieredacteur Ilan Sluis vroeg Benedicte Fiek, de advocaat van Badda Hari, of ze dit besluit had zien aankomen. Nee, totaal niet. Nee. Maar wel heel blij. Ik heb het uh, natuurlijk bepleit, vol vuur. Uh, maar ik, ik, was, ik was wel erg bang dat de enorme publicitaire omvang van de zaak... Uh, een belemmering zou kunnen gaan worden in, uh, ja, het, uh, in het oordeel van de rechter. En ik, ja, ik ben erg opgelucht dat dat niet het geval uh, blijkt te zijn geweest. En dat we een onpartijdig rechterlijk oordeel hebben in de zaak. En vooral het oordeel dat um, poging tot doodslag, althans tot nu toe, niet aannemelijk is gemaakt. Nou, dat is uh, bijzonder belangrijk, want dat is um, in de pers telkens geventileerd, dat er getrapt zou zijn tegen het hoofd. Nou, er is geen spat bewijs voor, er is niet één verklaring um, waarin uh, dit gezegd wordt, ook niet door de aangever zelf. En dat heeft de rechtbank, is dat met mij eens dat, dat, um, dat daar onvoldoende bewijs voor is, dat daar sprake van is. Ja, en nu? Uh, komt hij vandaag nog vrij? Ja, hij komt vandaag vrij. Hij wordt, uit het huis, hij wordt nu nog eventjes teruggereden naar het huis van bewaring. Dan kan hij zijn spullen pakken. En dan wordt hij opgehaald door zijn geliefden. Ja. En stel? Dat denk ik wel, ja. ja. Hij mag met haar contact hebben, maar met andere getuigen niet. En hij mag ook niet de horeca in. Hoe vindt u dat? Nou, u vat het een beetje verkeerd samen. Hij mag uh, geen contact hebben met de aangevers in diverse zaken... En hij mag niet de horeca in. Nou, dat is prima. Geen enkel probleem. Dan gaat hij zich aan houden en dan gaat weer volop trainen, want dat was zijn bedoeling, hè? Natuurlijk houdt hij zich 100 aan alle voorwaarden. Dat zei Benedict de Vick, de advocaat van Baderhari. Wij, de NOS, zoeken een opvolger voor Erwin Krol. En vandaag was er de eerste screentest. Straks een verslag. Nu het verslag van de files, dat kan misschien wel kort zijn bij ons maar. Ja, want uh, ik heb in ieder geval goed nieuws voor de A50... van Arnhem naar Eindhoven, want de weg is weer vrij... bij knoopend paalgraven. De inspectie aan het viaduct is afgerond. staat nog wel 8 kilometer file. En verder valt op, ook daar in die omgeving, op de A73... van Nijmegen naar Maasbracht, is een ongeluk gebeurd bij Wiegen. 4 kilometer file, de Rijnstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De top van de chemiepak moet onvoorwaardelijk de zelling. Dat vindt justitie. Directeur vier jaar, de veiligheidscoördinator drie jaar, de projectleider twee jaar. De drie mannen staan terecht in Breda voor de brand op 5 januari 2011. Het bedrijf in Moedijk ging in rook op. Brand veroorzaakte veel onrust en de schade bedraagt meer dan 70 miljoen euro. Henrik Willem Hops was erbij. Henrik Willem, uh, er jullie geen doden of gewonden en toch moeten ze de zelf in. Wat is de motivatie daarbij? Ja, dat is toch een flinke eis, hoor. Die uh, had niet iedereen verwacht. Volgens het Openbaar Ministerie heb je een hele grote verantwoordelijkheid... als je leiding geeft aan zo'n bedrijf met zoveel risico's... met al die uh, gevaarlijke stoffen die daar zijn opgeslagen. En bij Chemiepak was de veiligheidscultuur belabberd, zegt het OM. Personeel hield wedstrijdjes met heftrucks... gebruikte mobieltjes bij uh, de opslag van gevaarlijke stoffen, terwijl dat niet mocht... en hanteerde die gasbrander als er bijvoorbeeld een pomp moest worden ontdooid. De grote vraag was, wist uh, de leiding daar dan van... Het openbaar ministerie is ervan overtuigd dat de leiding daarvan wist en helemaal niks aan deed. Daardoor was het niet de vraag of er iets zou gebeuren, maar wanneer er iets zou gebeuren. En dat gebeurde op 5 januari 2011. Luister naar de officier van justitie Ingeborg Koopmans. Het beeld dat opreist uit het dossier is ontluisterend en zeer verontrustend. Hoe is het mogelijk dat een bedrijf als Chemiepak, een hoogrisicobedrijf met alle verantwoordelijkheden en plichten van dien zich zo onverantwoordelijk heeft kunnen gedragen. En waarom? Eigenlijk alleen maar uit winstbejag. De productie ging voor veiligheid. Altijd. Er lijken grote veiligheidsrisico's te zijn genomen. Wel bewust. Voor gezondheid en milieu. Het moest een keer fout gaan. Dat zei Ingeborg Koopmans, de officier van justitie. wil Willem, hoe reageerden de verdachte? Nou ja, af en toe zuchten ze wat tijdens het vier uur durende betoog van de officier. Maar ze hadden het ook wel een beetje verwacht. Het OM zet al vanaf het begin van deze zaak hoog in. En geeft hiermee ook een soort waarschuwing aan andere risicovolle bedrijven in Nederland. Er zijn eigenlijk weinig vergelijkbare zaken. Um, maar er komen wel een hele rij van dit soort zaken aan. Dus uh, justitie geeft duidelijk voorrang aan het milieu, de veiligheid van de omgeving. Als het uh, om de overtredingen van dit soort bedrijven gaat. Nou, die drie verdachten die vinden dat het OM eigenlijk een hetsen voert. Dat het om incidenten bij het bedrijf gaat. En dat de brand het gevolg is van een dwaze eenmansactie. Iemand die dus de brander gebruikte om die pomp te ontdooien. Advocaat Drent reageert ook laconiek op de hoge strafijs. Um, interessant betoog, maar wel eenzijdig. En um, wij zullen aankomende dinsdag uh, tijdens het pleidooi uh, ja, denk ik, toch een heel ander beeld schetsen en op andere conclusies uitkomen. Want onvoorwaardelijke celstraffen, ja, dat is een stevige eis. Stevige eis, zeker voor uh, mensen die uh, geen strafblad hebben, die nog nooit iets met justitie te maken hebben gehad. Maar de gedachte is wel dat uh, uiteindelijk uh, de rechter zal moeten beslissen na weging van alles wat is aangevoerd, ook door de verdediging. En onze overtuiging is dat uh, uiteindelijk uh, ja, van zo'n eis uh, toch vrij weinig tot niets uh, zal overblijven. Advocaat Ronald Drent. volgende week is hij aan de beurt. En hij zal vooral de nadruk leggen op het feit dat die man met die gasbrander niet terecht staat. En die drie anderen dus wel. Nou, en dan 21 december, vlak voor de kerst, dan doet de rechtbank uitspraak. Dankjewel, Hendrik Willem-Hofs was dat. Actrice Wil van Kralingen is op 61-jarige leeftijd overleden... aan de gevolgen van kanker. Actrice speelde haar laatste rol in de speelfilm De Goede Dood... naar het gelijknamige bekroonde toneelstuk. Tijdens de opnames was ze al ziek. Wil van Kralingen was zelf ook een gewaardeerd toneelspeelster. In 2007 kreeg ze de Theodor voor haar rol als Elisabeth in Mary Stewart. Wel weet ik dat men God niet dient... wanneer men niet de wetten der natuur eerbiedigt. En toch geloof ik... Dat een koningin die niet haar tijd onnut zit weg te dromen. die als een man onvermoeibaar en moedig de zwaarste plicht volbrengt. zou zij niet van die natuurwet moeten worden vrijgesteld. waardoor de ene helft van het menselijk geslacht aan de andere helft onderworpen is? Het, het is waar. Afgelopen jaar speelde ze nog in de speelfilm De Goede Dood. met onder andere acteur Peter Tuinman. Nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u de laatste tijd nog veel contact met haar gehad? De laatste weken een uh, heel intens contact gehad um, en ik moet je zeggen dat is me bijzonder dierbaar en ik vind het ook prachtig dat jullie dit, uh, dit fragment hebben uitgezonden ja. wat ik net hoorde want ze is het beste omschrijven als een meer dan vorstelijke actrice met een ongelooflijk talent in haar rugzakje, echt uh, onwaarschijnlijk. Een prachtige stem als je dat zo even hoort. Oh, schitterend. Ja. ja schitterend. Hoe, hoe was zij om mee te werken? Uh, ja, het was één een, een, een brok uh, betrokkenheid en collegialiteit en, en nooit tevreden over, over waar ze mee bezig was. Ze wilde echt alle uithoeken van haar rol wilde ze ontdekken en daarnaast ongelooflijk collegiaal. Je had er heel veel aan en met name ook het reizen waar wij in ons vak tegenwoordig zo vaak zeggen van oei oei oei... was eigenlijk met veel één groot feest. Want ze had ook zo ongelooflijk veel humor. Ik bedoel, je kwam eens een keer in het theater. Ze trok een, een, een kast open, trok werkkleding aan van het theater... en begroette dan vervolgens het gezelschap... omdat ze vond dat de directeur van het theater niet aanwezig was. En dat is maar één van de voorbeeldjes. En zoals ik haar de laatste weken heb meegemaakt... met een ongelooflijke kracht en maar met behoud van humor... Het is echt een, uh, een groot voorrecht om zoveel met wil te hebben kunnen doen op het toneel. Het is eigenlijk een soort van met elkaar in tegenspraak. Hè? Aan de ene kant dus echt die warme persoonlijkheid. En aan de andere ja. kant die enorme perfectioniste die nooit ja. tevreden was over zichzelf. Ja, ja, maar ik denk ook dat dat, dat, dat uh, bepalend is voor het enorme talent wat ze had. Ze kon echt het hele spectrum kon ze, uh, kon ze bevatten. Van, van, van een, een, een, een sloofje tot een tot een vorstelijk personage. Ze had een enorme brede range in haar mogelijkheden. En als je er dan ook in een van die voorstellingen waar ik in zat, zoals amateur, als ik het dan hoorde zingen, dan dacht ik, ja, het zit ook in de familie, maar het is net alsof ik hier een, een echte professional hoor zingen. En ze had ook graag als, als danseres haar carrière willen beginnen. En dat merkte je ook in alles. De soepelheid van haar, van haar acteren, de soepelheid van haar hele lichaam, de vorstelijkheid waarmee ze het kon doen. Het was echt, uh, ja... Ik heb er met grote bewondering altijd naar zitten kijken. Ja. Ja, want u heeft veel met haar uh, gespeeld. Um, ja. waar, waar bewaart u zelf de beste herinnering aan? Welk stuk? Uh, dat, zijn er, dat zijn er eigenlijk wel meerdere. Met name ook uh, uh, uh, de voorstelling De Goede Dood. Dat uh, bewaar ik voor altijd in mijn hart. Maar daar staat tegenover: we hebben samen hebben we een hilarisch stuk gedaan. Dat was de Tweede Kans van een oude stijl die elkaar weer. Uh, met, met terugblikken op hoe ze in de jeugd met elkaar omgingen. Dat was hilarisch. En dat was ook weer zo'n kant van haar. Want ze, ze had ook, naast alle zwaardere rollen die ze speelde, ook een enorm komisch talent. En dat zijn maar een paar voorbeelden hoor. Want de, de, eigenlijk is het zo dat ik met Wil. geloof ik niet in één voorstelling heb gestaan. waar ik achteraf van dacht van. oei, au. En natuurlijk is de ene wel wat beter dan de andere. Maar, maar ze waren eigenlijk allemaal, uh, waren allemaal feestjes. Maar die twee. Die nee. zal ik zeker bewaren. Ja. Een vakvrouw, die is ook geëerd. Hè? Ze heeft een aantal ja. uh, prijzen gekregen. Ja. Gouden kalf. Een gouden kalf in ze kregen. in voor Havink en in voor Storm in mijn hoofd. Ja. En ze heeft natuurlijk de grote, de grote toneelprijs gewonnen. En terecht. Daar heeft ze lang op moeten wachten. Maar Wat? uiteindelijk uh, heeft ze hem wel gekregen. Was dat belangrijk voor haar? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het erg belangrijk voor haar is. Omdat het... Uh, het geeft toch een hoge mate van, van erkenning. En of het nou de publieksprijs is of een juryprijs heeft ze allebei heeft ze ze mee mogen maken. En dat betekent dat zowel vanuit vakkringen als wel ook vanuit het publiek er grote waardering is voor de prestatie die je levert. En, en daar was ze zeer terecht, zeer terecht met trots op. Meneer Tuinman, ik dank u wel dat u met ons heeft willen stilstaan bij het overlijden van Wil van Kralingen. Ik heb het met liefde en Vol overgave en met, uh, ja, met alle gevoel in me uh, gedaan. Dank u wel. Graag. Het volgende onderwerp dan. We gaan op zoek naar een nieuwe Erwin Krol. Het klinkt bijna als een soort uh, televisieprogramma. Op zoek naar Erwin Krol. DNOS is namelijk hard bezig om een opvolger te vinden voor De Weerman. die eerder dit jaar stopte. Het gebeurde op een speciale manier. Er werd een oproep namelijk gedaan aan alle meteorologen. om zich op te geven voor een screen-test. De NOS zoekt een nieuwe weerman of vrouw. Een die naast hun huidige baan het weerteam van NOS willen komen versterken... kunnen vrijdag 9 november op de Wageningen Universiteit een screentest doen. Op die oproep hebben uiteindelijk 150 mensen gereageerd. En daarvan zijn er 30 uitgenodigd. Tim van Dalen is er één van, student hier op de Universiteit Wageningen. Mocht natuurlijk niet bij je gesprek zijn, maar hoe ging het? Het ging heel erg goed, vond ik zelf. Het was uiteraard de eerste keer dat ik dit mocht doen. Wat moest je doen? Uh, ik moest het weer van een paar dagen geleden uh, opnieuw presenteren. Ik kreeg eerst uh, vijf minuutjes de tijd om de kaarten door te nemen. Uh, en daar een verhaaltje van te maken voor mezelf. Uh, en daarna mocht ik het zelf ja, opnieuw presenteren als uh, ja, de weerman van de NOS. Nou, je ziet er qua kleren ook helemaal uit als een uh, weerman. Hè? Net een stropdas, jasje, nette schoenen. Dat gaat natuurlijk wel helemaal voor het echtje natuurlijk. Is Erwin Kool jouw voorbeeld? Uh, zeker, ja, daar kan ik echt niet tegenop. Dat, uh, daar, kijk ik, uh, daar kijk ik zeker tegenop. Hoe hij mensen meeneemt in die camera. Dus hij, hij pakt een soort van die camera bijna vast. Geniet als de zon er is. Geniet als het eens een keertje lekker stormt. Geniet als die dikke regendruppels op je vallen. Of die miser als je op de fiets zit. Ik, ik dacht niet van ik ga zijn plek innemen in eerste instantie. Of zo. Helemaal niet. Nee. Dat is pas later gekomen. In eerste instantie dacht ik van... Ben ik niet te jong? Kan ik dit wel? Maar toen dacht ik van ja, waarom ook niet? Niet geschoten is altijd mis. Je bent 24? Ik ben bijna 24, komende maandag. Het lijkt me best een pittig beroep, Weerman. Elke dag het weer voorspellen, elke dag bij de bakker krijg je weer commentaar. Ja, je moet het wel echt leuk vinden, dat zeker. Maar ja, het is het soort van mijn leven, denk ik. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Maar zou je er tegen kunnen om zo'n publiek figuur te zijn? Dat is altijd maar de vraag, dat weet je niet. Ik heb die ervaring niet. Maar het lijkt mij zoals ik het nu in kan beelden, lijkt het me heel erg leuk. Zullen we even de proef op de zon nemen, dat het weer van vandaag? Uh, nou, dat is prima. Uh, het blijft vandaag uh, droog uh, tot aan de avond. Uh, vanuit het westen komt een warmtefront dichterbij. Uh, dat, in de loop van de avond gaat het vanuit het westen uh, licht regenen. Uh, dat houdt vannacht aan. Uh, en ja, eigenlijk dus de hele dag is het uh, droog. Uh, af en toe zon, maar vanaf vanavond wordt het eigenlijk uh, minder. Marco? Ja, ik kan me er eigenlijk alleen maar mee aansluiten. Ik zou het waarschijnlijk zelf iets anders gezegd hebben. Uh, uh, waar, je op, waar je mee op moet passen altijd is dat je waardeoordelen aan gaat hangen. Dus minder, oeh, er zullen weer eens mensen zijn die regen nodig hebben. Ja. Hoe oh, deed je het? Ja, hij deed het prima. Marco Verhoef. En of Marco Verhof het prima doet. Mag u direct zelf beoordelen. Want die staat in de coulissen. Om zo dadelijk het weer te gaan lezen. Om half zeven. Normaliter ga ik dan eventjes praten over de onderwerpen. Van het volgende programma. Avondspits. Maar dat is er vanavond niet. Want, herenveen. NK-afstanden is bezig. De 1500 meter voor vrouwen. Bastiaan Timmerman is daarbij. En na half zeven gaan we met hem daar verder over praten. Dus blijf aan het toestel.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 Zembla deze week over onrust in de apotheek. Om kosten te besparen krijgt u niet uw vertrouwde merkmedicijn mee, maar goedkopere merkloze pillen. Het ziet er vaak anders uit, maar volgens de apotheken werkt het middel hetzelfde. Is dat wel zo? Ellende op recept. In Zembla vanavond 10 voor half 10 bij de VARA op Nederland 2. Ik klik liever. Tikken. Nee, scrollen. Tappen. Swipen.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 PVD en PvdA gaan het regierakkoord openbreken. Er worden verschillende alternatieven doorgerekend... voor de omstreden inkomensafhankelijke zorgpremie. Na het weekend wordt een besluit verwacht. Vicepremier Ascher Asscher en premier Rutte zeiden eerder... dat het overleg tussen de twee partijen in een goede sfeer verloopt. In Brussel is de vierde zogenoemde tattoo-killer opgepakt. Hij was bij Verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar... voor de moordsaanslag op een Amsterdamse drugshandelaar... Maar ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de moord op onocuut... die vermoedelijk ook lid was van de Tattoo Killers bende. De drie andere bendeleden zaten al vast. De politie heeft 26 mensen opgepakt sinds de uitzending van Opsporing Verzocht... twee weken geleden over de rellen in Haren. In twee uitzendingen werden beelden en foto's van verdachten getoond. Sinds de Facebook-rellen op 21 september zijn nu bij elkaar 92 mensen aangehouden.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 Met van het zuiden uit toenemende bewolking... en in de loop van de avond en nacht gaat er op steeds meer plaatsen wat regen of motregen vallen. Koud is het niet vannacht, 7 graden de minimumtemperatuur. En morgen is het zelfs redelijk zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt lokaal 13 graden in het westen van het land, in het oosten een graad of 11. Dat gaat niet samen met fraai weer, althans als je fraai mag betitelen met zon en droog. Want het is gewoon bewolkt en druilerig. Een groot deel van de dag maken we kans op wat regen of motregen. De wind waait uit het zuiden is matig kracht 3 tot 4. Zondag eenzelfde wind, maar wel een ander weerbeeld. Want dan is het op de meeste plaatsen droog, schijnt de zon af en toe. Temperatuur levert iets in. Na het wekeinde is het overdag 10 graden en redelijk rustig weer. Dat redelijk rustige weer resulteert wel, om er maar over te struikelen, in koudere nachten. ANB, ah, nee, verkeersinformatie. Een aantal ongelukken kenmerkt het einde van de spits. Bij Eindhoven ging het mis op de A2 van Maastricht naar Den Bosch... bij best vier kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht... Lange file staat er op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Die route is al extra druk, want het was lange tijd een omleidingsroute voor problemen op de A50 bij Os. Nou, die file daar is al lang weg. Maar vanuit Nijmegen naar Gorkum staat op die A15 tussen Echtot en Waddenooyen nu 8 kilometer stil. Want er is helaas een ongeluk gebeurd. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Kralingen 5 op de parallelbaan. Door een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. En nog een ongeluk op de A20 naar Gouda. Bij Nieuwerkerk aan de IJssel 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. DNOs het Radio 1-journaal. Geen avondspits, want het NK-afstanden in Heerenveen. Sebastian Timmerman is daarbij. Sebastian, de 1500 meter voor vrouwen. En nou zie ik de startlijst. Elma de Vries, Carla Zielman heb ik de goede startlijst voor me? Want dat zijn toch marathonrijdsters? Dat zijn inderdaad uh, marathonrijdsters, ja. Maar zij hebben zich uh, volgens de regels van de KNSB... gewoon geplaatst voor uh, dit NK en deze afstand. Niet echt een afstand natuurlijk waar je marathonrijdsters... en uh, bij de mannenrijders dus verwacht. Maar je ziet het de laatste jaren wel meer... En meer gebeuren hoor. Dat de marathonrijders en rijsters het ook weer op de lange baan proberen. Sommigen hebben dat in het verleden zonder succes gedaan. En zo nu en dan zitten er toch een paar rijders bij die dat goed kunnen. Dan moet ik zeggen dat Elma de Vries haar tijd op de 1500 meter 204.75 absoluut geen toptijd was. We zijn nu bezig aan de derde rit. Daarin, in die derde rit Manon Kamminga in de baan. Dat is een 20 jaar jonge dame uit, hier uit Heerenveen. Neemt de top trouwens tegen een andere dame uit Heerenveen. Marit Dekker. En die laatste gaat de rit winnen. Maar als je ook ziet hoe moegen zij zijn richting de finish. Dan wordt dat ook, dat ook geen tijden binnen de twee minuten. 2-0-2 35 voor Marit Dekker. Dat is net geen persoonlijk record voor haar. Wel de snelste tijd tot nu toe. Het wordt nog even wachten totdat we de 1500 meter toppers in actie gaan zien. Dadelijk in de zesde rit gaan we Laurine van Riesen in actie zien uit de ploeg van Jack Ory die met Activia een hoofdsponsor vond voor zijn damesploeg Van Riesen die zo'n 1500 meter al dat wel aardig goed kan rijden. Annette Gerritsen natuurlijk ook. Rijdt de rit daar niet de uh, dame uh, die ook tegenwoordig weer ploeg rijdt voor de ploeg van Jack Ory. Zij keerde terug naar een miserabel seizoen bij Team Liga. Dan in de negende rit Jorien Voorhuis tegen Linda de Vries. Linda de Vries naar TVM gegaan. En daar verwacht ik wel het een en ander van. Ireen Wusto, Olympisch kampioen in de tiende rit tegen de Noek van der Weide. Daarna krijgen we nog Diana Valkenburg tegen Marit Leenstra. Die goed rijdt in het uh, voorseizoen zeg maar in de trainingswedstrijden. En Antoinette de Jong in de laatste rit tegen Marije Joling. We missen Margot Boer. Toch ook iemand die zo'n 1500 meter normaal gesproken goed moet kunnen verteren. Maar Margot Boer voelt zich niet helemaal lekker, is niet helemaal fit. En met het oog op de 1000 meter en de 500 meter die morgen en overmorgen uh, volgen, heeft zij zich teruggetrokken. Zij wil het zetten op die afstanden. Geen Margot Boer dus, wel straks de Olympisch kampioene Irene Wüst. En dus Laurine van Riesen in de zesde rit als een van de eerste favorieten. Sebastian Timmerman vanuit Heerenveen. Koortsachtig overleg was er vandaag. Niet alleen in de ministerraad, maar ook in de fracties van de Partij van de Arbeid en de VVD. Het resultaat van al dat overleg is nog niet helemaal duidelijk. Er moet in ieder geval dit weekend nog flink geregeld worden. Want volgende week moet er een goed plan liggen. Een tweede blunder kan het nieuwe kabinet zich niet meer, niet meer veroorloven. Een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag door politiek redacteur Hans Andringa. De opstand in de VVD heeft geholpen. De kritiek op de partijtop en de fractie dwingen de VVD om opnieuw met de Partij van de Arbeid te gaan onderhandelen over het regeerakkoord. De inkomensafhankelijke zorgpremie lijkt daarmee van de baan. Er liggen alternatieve plannen op tafel en de ministers en kamerleden van beide fracties worden ingelicht. Maar ze kunnen of willen nog niets zeggen. Het onderwerp is aan de orde geweest, maar wat over te vertellen is... dat uh, dat komt een keer naar buiten, maar niet nu. Ik ga inhoudelijk daar nu niks over zeggen. Nou ja, ik ga niet speculeren op uh, veranderingen. Daar ga ik er verder niks over zeggen. Dus ja, uh, goedemiddag, goed weekend. Goedemorgen, we Een oplossing om de inkomensverschillen te verkleinen... zoals de Partij van de Arbeid wil... zou kunnen zijn om dat te regelen via de inkomstenbelasting. De hogere inkomens gaan dan meer belasting betalen. Het... Kan zo gebeuren. Want zekerheid daarover gaven Samsung en Zijlstra na afloop van het overleg nog niet. Dat zijn de kaders van het regeerakkoord. En dat betekent dat het begrotingstekort op orde moet. Dat betekent dat de rekening van deze crisis eerlijk moet worden verdeeld. De inkomensverschillen worden dus verkleind. En dat betekent dat de economie sterker wordt. Binnen die kaders kunnen we zoeken naar een oplossing. Uh, daar moet nu aan gerekend worden. Nou, kijk, ik denk dat iedereen behoefte heeft aan, uh, aan duidelijkheid. Uh, en bij duidelijkheid bieden hoort. Dat je alle zaken goed hebt uh, doorgerekend en weet wat de uitkomsten zijn van een eventuele uh, uh, andere maatregel. Uh, dus dat zijn we nu aan het doen. En daarom moet je die knopen pas doorhakken, moet je die brug pas oversteken als je ook alle uh, gegevens hebt. We zijn bereid elkaar te helpen om een sterke coalitie te krijgen die ook een sterk Nederland kan creëren. Maandag moet al het rekenwerk zijn gedaan en komen de plannen naar buiten. Maar wat hebben de opstandige VVD'ers nu precies bereikt? Wie nu denkt opgelucht adem te kunnen halen... omdat de torenhoge zorgpremies van de baan zijn, juicht echt te vroeg. Want om de inkomensverschillen te verkleinen... zoals is afgesproken in het regeerakkoord... zal de belasting voor de hogere inkomens dus worden verhoogd. Linksom of rechtsom, de lasten van de crisis... blijven drukken op de sterkste schouders. Niet alleen voor de VVD-kiezers... Maar voor iedereen. En dat zei politiek redacteur Hans Andringa, die de dag van vandaag in Den Haag in kaart bracht. In de gemeente Lingewaard bij Arnhem is de raadsvergadering gisteravond gestaakt, omdat raadsleden worden bedreigd. Ze durfden daardoor niet openlijk te stemmen, waardoor de gemeente eh, waarop de burgemeester de vergadering schorste. Een heel ongewone situatie. En Trudy van Rijswijk praat daarover na met de twee fractievoorzitters. Pierre Kuipers, hij is van D66. En als eerste hoort u Hans Wennekers van de plaatselijke B06L2000. Het ging zo dat er een raadslid zei: Er zijn mensen die bedreigd worden en die kunnen niet vrij stemmen. Dus de individuen die het betreft, die hebben zich niet eh, als zodanig kenmerk gemaakt. En logisch ook niet. Uh, en dat was voor mij gewoon helemaal nieuw. Ik, ik wist daar helemaal niet van. En uh, ja, toen zei de voorzitter terecht, ja, maar als dat echt zo is, dan, uh, dan schors ik de braadslaging, want dan wil ik eerst uh, uh, overleg. Hoe voelden jullie je? Want je zit daar als raadslid en je het dringt langzaam tot je door dat er niet meer te werken valt. Nee, nou, iedereen voelde zich dodelijk ellendig. Het was de begrotingsvergadering. En uh, er was dus gewoon werkelijk unaniem... Alle fractievoorzitters na hetgeen wat hier gebeurd was. Absoluut geen zin meer in om nog aan die algemene beschouwingen te beginnen. Je was helemaal leeg. Je bent leeg. Je denkt van ja, wat is dit voor, voor een ellende? Goed, de vergadering werd dus uh, geschorst, gesloten. Even niet verder... Maar dan is het nou, te vaak... die, zeg maar die schorsing, die eerste schorsing, was voor allerlei beraad van de, van de, de burgemeester, met de fractievoorzitters, met, met fracties enzovoort. Dus dat duurde zo bij elkaar twee uur, voordat, voordat de, de voorzitter zei van, ik we stop het er nu mee. Want het beraad had niet geholpen. Hij heeft geen uh, besluit opgeleverd in de ogen van de, van de raadsvoorzitter, waardoor die verder komt. En hij zal met de wetenschap die hij nu heeft van en worden raadsleden bedreigd, dan moet hij ook naar justitie toe aangifte doen. Dat doet hij maandag, want vandaag kon hij niet. En dan zullen wij eh, zo spoedig mogelijk nader van hem horen. Dat is eh, de situatie op dit moment. En hebben jullie enig idee hoe ernstig die bedreigingen zijn? Er is gedreigd met of, uh, indirecte toespeling gemaakt op mogelijke brandstichtingen enzovoorts. Maar in mijn ogen wat ik dan gehoord heb, gaat het vooral om sociale uitsluiting. Mensen die geworteld zijn in de Hustense gemeenschap... daar generaties wonen, daar dingen opgebouwd hebben... zeer actief zijn voor die gemeenschap. Daarom ja. ook in de gemeenteraad Precies. Ik. En allerlei netwerken vertegenwoordigd zijn. En als je daarin uitgesloten wordt... dan betekent het voor mensen dat ze in een zwart gat vallen... een soort paria worden in hun eigen... althans, daar worden ze mee bedreigd... en dat beeld is voor hun onverteerbaar. Ja, ik vind dat uh, volksvertegenwoordigers raadsleden... natuurlijk never nooit moeten wijken voor dit soort praktijken, want dan is het hek van de dam. Doen jullie je werk nog wel met plezier, nu dit uh, voorgevallen is? <tie> <tie> <tie> um... <coughs> Gisteren was bij een groot aantal van de raadsleden... een verbazingwekkend groot aantal van de raadsleden... een, een, een sfeer van uh, dit vinden wij niet leuk, dit hoort niet bij ons werk... dit willen we gewoon helemaal niet. Je ziet uh, collega's, zie je door hun door een, door een hoevenzakken, zou ik maar zeggen. Uh, ik hou er mee op. Maar Houdt ik, hou er, ik hou er gewoon nu mee op. Weet je wat, jongens? Zoek het maar uit. Hier ben ik niet van. Maar je moet je verantwoordelijkheid wel nemen. Nou goed, dan relativeren je het weer en hobbel je weer verder. En nu? Ik vind dat elk raad zit aan alle tijden. Inhoudelijk zijn stemgedrag moet kunnen bepalen wat hij vindt. En als dat niet meer kan, dan ben je dus op een hellend vlak bezig met je, met je democratisch proces. En dat moet gestopt worden, dat is onacceptabel. Want als wij weg gaan lopen, dan krijg ik weer het gevoel van: oh, die dreigers die lachen, want die hebben weer een succes bereikt. Hans Winnekers was dat van de lokale partij. B06. L2000. Gemeenteraad van Bemmel kan haar werk niet langer doen. De raadsvoorzitter van Bemmel gaat, zoals u hoorde... komende maandag aangifte doen van de bedreigingen. Een tapijtfabriek, een VMBO, een dorpshuis. Het was druk rond Tilburg vandaag, want koningin Beatrix... bracht een bezoek aan de streek. Betekent veel oranje en rood-wit-blauw langs de kant. Maar ook protest. Een kleine demonstratie omdat de koningin ging praten... over intensieve veehouderij. Het verslag is van Menno Remey. Het begon allemaal nog vrolijk vandaag in Waalwijk... waar de koningin een bezoek bracht aan een fabriek... waar ze op een duurzame manier tapijt maken. Dus, uh, tegenwoordig uh, we kunnen we heel goed tapijtjes maken. Ja. Uh, tegenwoordig kunnen we ze ook heel goed kapot maken. En Dat wil zeggen op zo'n manier dat we ze daarna weer kunnen hergebruiken. En dat gebeurt in de ambt. Voor lucht. Ja, en dat komt daar ja. ja. En vervolgens uh, hebben we dan drie stromen. Het is een soort dag, maar dan met meer inhoud. De fabriek in Waalwijk... Een winkelcentrum waar VMBO-leerlingen de zaken runnen in Tilburg. Ja, Wij zijn kaars aan het maken om te kunnen verkopen. En nou is het hopen dat de koningin ook eentje meeneemt. Ja, we hopen. Het is wel heel erg leuk. Heel en daar ook de universiteit. Majesteit, het is voor ons een bijzonder genoegen dat u vandaag bij ons bent. Op deze voor ons zo bijzondere dag. Want wij vieren vanmiddag onze 85e. Verjaardag. Dank u wel daarvoor. Waar ook een eerbetoon was aan de eerste vrouwelijke minister van Nederland... en de eerste minister van staat, Marga Klompé. En het gedachtegoed van Marga Klompé is voor ons daarbij een inspiratiebron. Het heeft zij doen uitmonden in een kunstwerk. En ik wil de majesteit nu graag vragen om dat samen met Margo Holman te onthullen. En dat is hier. APPLAUS tot daar ging het goed. Veel enthousiasme langs de kant, daar waar de koningin langs kwam. Tot in Hogemierde. Ik, zeg, ik hoorde net een opmerking dat het van weinig smaak getuigde. dat wij hier met spandoeken staan. Ja. Maar we staan van wie hier kon ook... die opmerking? Van een van de, de dorpsbewoners hier. Daar staat een handjevol demonstranten bij het wijkcentrum waar de koningin een bezoek brengt. Een stil protest van de zwijgende meerderheid. Ja, er wordt niet geschreeuwd. Nee, die wordt niet geschreven. Een protest tegen de intensieve veehouderij. Tegen de megastallen. De industriestallen, zeg maar. En waarom vandaag? Ja, om de koningin ook kenbaar te maken dat er wel dingen gebeuren in het land die. Niet iedereen mee eens is. Vandaar. Maar of de koningin daar iets van gemerkt heeft? Ik denk het niet. <laughs> ik denk het niet. Maar het is poging waard. <laughs> ja, ze staat erop. ook. wordt <laughs> de foto getoond. Wat zie ik nu? De koningin? De koningin. Nog net close-up op het hoekje. <laughs> Geweldig. Weer een Maar bewijs. de spandoeken staan er niet op? Jawel, die staan in het begin. En snel weer oprollen en dan weer verder. Naar nou, reusel hè? nog een keer demonstreren? Nee, oh, wij niet. Koningin nou, ja, Nee, en nou, mijn zoontje gaat voor de koningin spelen. Ah, dat dan weer wel. Ja. <laughs> en inmiddels heeft de koningin het bezoek aan Brabant afgesloten in Reusel. De reportage was dus van Menno Remeijer. De het NK afstanden 2013, 2012, 2013, zo moet je het officieel noemen. Sebastian Timmerman in Heerenveen. Sebastian, is er al een dame onder de twee minuten gekomen? Ja, twee dames zelfs, waarvan eentje een persoonlijk record heet en dik ook, Lotte van Beek, 1'57'46 voor de oud-wereldkampioenen bij de junioren... die vorig seizoen bij Liga niet uit de verf kwam. Overgestapt is naar de ploeg van Jan van Veen. Die ploeg heeft nog geen eens een sponsor, die moeten alles uit eigen zak betalen. Maar met 1'57'46 een hele puikentijd heeft neergezet op de 1500 meter... en daar terecht heel erg blij mee was. Laurine van Riesen werd dik verslagen door Lotte van Beek. Van Riesen uit de ploeg van Jack Ory, die staat nu ook weer op de baan... in zijn groene jas met Activa erop. Dat is de nieuwe sponsor van de vrouwensectie, zeg maar... Van de ploeg van Jack Ori. Dat hij kijkt naar Annette Gerritsen. Die teruggekeerd is bij Jack Ori. Na een slechte, twee slechte jaren. Vooral één slecht jaar vorig seizoen. Bij Marianne Timmer. En Annette Gerritsen. Bij het ingaan van de laatste ronde. Heel erg veel moeite op de baan. Valt helemaal stil in de buitenbocht. Valt nog meer stil eigenlijk. Als het ware op de kruising. En bij het ingaan van die laatste ronde lag ze al twee seconden achter. Ten opzichte van de tijd van Lotte van Beek. Dus dat uh, jonge talent hoeft zich voorlopig absoluut geen zorgen te maken. Dat in deze rit die tijd er Anema, het jonge talent, die rijdt tegen Gerritsen, komt nog hard terug. En Gerritsen moet zich nog, uh, zit nog in de problemen, want die gaat de rit denk ik geen eens winnen. Nee, Anema wint die rit 2 82 en de 2 0 dubbel uh, 0, 2 0 rond. Dus van Annette Gerritsen is een teleurstellende tijd. Reina Anema rijdt de vierde tijd en rijdt trouwens ook een persoonlijk record voor die dame uit Jong Oranje. Lotte van Beek dus voorlopig aan de leiding voor Laurine van Riesen en Irene Schouten. En Annette Gerritsen mag de wereldbekers op de 1500 meter uit haar Hoofd gaan Vijf ritten nog te gaan met uh, dadelijk Irene Wüsters in de tiende rit als Olympisch kampioen. een van de grote favorieten. En we hebben zo ook nog nieuws uit Den Haag. En verkeersinformatie bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, dat viaduct, daar is niks mee aan de hand? Nou, niet, uh, nee, dat is niet het geval. Want op de A50 bij Os, daar hebben we het over. Daar reed vanmiddag een vrachtwagen tegenaan richting Den Bosch. Maar het is geïnspecteerd, dus het verkeer kan er gewoon weer onderdoor. Dat is mooi. Ja, toch? Nou, de rest van de spits is ook aardig aan het oplossen. Nog twee ongelukken zien we nu op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... bij best 5 kilometer. En de A15 Nijmegen richting Gorkem bij Tiel, 6 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We gaan naar Den Haag, naar het Binnenhof, naar Hans Andringa. Want Hans, er is nieuws. Ja, zo langzamerhand uh, trekt de rook een beetje op... boven al die uh, plannen die het uh, kabinet uh, voornemens is... om te kijken hoe ze van die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie af kunnen... En uh, een paar details die komen nu wel uh, naar boven. Veel mensen uh, betalen nu uh, voor een groot deel over hun salaris... een uh, belastingtarief van 42 procent. In het regeerakkoord was afgesproken dat dat omlaag zou gaan. En in de plannen die er nu liggen, zou die niet omlaag gaan... maar zou die iets omhoog gaan. Dat kan dan bijvoorbeeld naar 44 of naar 45 procent gaan. Daarover is nog geen duidelijkheid hoeveel dat precies zou worden. Maar omlaag gaat die niet? Omlaag gaat die niet, dat is zeker. En datzelfde dat geldt ook voor het hoogste belastingtarief. Dat is nu 52 procent. Dat zou worden verlaagd naar 49 procent. En die verlaging die gaat waarschijnlijk ook niet door. Er is nog een ander dingetje, dat uh, met name premier Rutte... die had beloofd van lonen moet werken en we zouden allemaal geld krijgen. Dat was iets 1000 euro en later werd dat 500 euro. Dat uh, beloofde voordeel, dat zou er dan komen via de arbeidskorting. En voor de hogere inkomens is het ook waarschijnlijk... dus dat uh, die korting komt te vervallen. Kortom, het geld wat niet binnen wordt gehaald via die inkomensafhankelijke zorgpremie... Die, uh, uh, ja, dat wordt toch opgehaald via het verhogen van wat schijven in de inkomensbelasting... en in het afschaffen van het belastingvoordeel voor de hogere inkomens, uh, die arbeidskorting. Ja, wat dat betreft levert de VVD eigenlijk ook gewoon een verkiezingsbelofte in. Ja. Dat klopt en dat is dan de prijs die ze dus ook moeten betalen voor het willen veranderen van die zorgpremie. En het is de vraag of deze boodschap bij de VVD-achterban beter naar binnen komt dan de vorige. Ja, goed. Maar dat zullen we laten weten. Dit zijn ongeveer de contouren van zoals het er nu uh, naar uitziet. Uh, Precies. Met nadruk, dit zijn uh, nog niet de, de definitieve cijfers... want dat krijgen we maandag. Er liggen nog veel varianten op tafel en er wordt nog flink gerekend. Maar dit zijn dus de, de, ja, de contouren waarmee gerekend gaat worden. En ja, ergens, zoals we het nu uh, weten, zal maandag ook wel de uitkomsten uh, liggen. Maar zekerheid daarover hebben we nog niet. Dankjewel voor het laatste nieuws, Hans Andringa. We hebben het nog eventjes over Bader Hari. Die mag voorlopig naar huis. De rechter heeft namelijk zijn voorlopige hechtenis geschorst. Het openbaar ministerie is er absoluut niet blij mee. Onbegrijpelijke beslissing, dat zei officier van justitie... Alexandra Oswald tegen onze verslaggever Ilan Sluis. Je moet kijken naar ook het feitencomplex dat iemand tijdens een feest... door drie man zonder enige aanleiding zo in elkaar wordt geslagen... die er zo ernstig aan toe is. Dat schokt gewoon de rechtsorde. Dan daarnaast wordt deze verdachte wordt verdacht van meerdere ernstige geweldsdelicten... in de uitgaanswereld. Ook daar achter de rechtbank voldoende ernstige bezwaren voor... Uh, lijkt mij herhalingsgevaar, dat vonden ze ook aanwezig, maar toch reden om te schorsen. En ik vond dat ze dat niet heel goed hadden onderbouwd. Afgezien van het feit dat nu zijn voorlopige hechtenis geschorst is en dat hij naar huis mag, um, zegt de rechter eigenlijk ook, er is momenteel niet genoeg bewijs, of niet genoeg aanwijzingen, dat er uh, sprake is van poging tot doodslag. Iets wat jullie wel te lastig hadden gelegd. Uh, ja, in hoeverre is dat nog een probleem voor jullie? Nou, er zijn, maar hij heeft wel voldoende ernstige bezwaren aanwezig gehad voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorbedachte raden. Er staat dezelfde gevangenisstraf op als poging doodslag. Um, dus of nou het een of het ander is, het hangt, ja, wat voor kwalificatie hang je eraan? Het gaat ook om, om de soort feiten en wat voor straf kan je daarvoor opleggen? Nou, het is dezelfde straf. Gaan jullie hier nog tegen in beroep? Wij kunnen niet in beroep tegen deze beslissing, helaas. Want anders hadden we het zeker gedaan. Badarhari is overigens niet helemaal vrij. De rechter heeft gezegd dat hij zich niet in het uitgaansleven mag laten zien. En hij mag buiten zijn vriend Estelle om ook geen contact hebben met de getuigen. En volgens Twitter wordt hij op dit moment opgehaald bij de gevangenispoort door diezelfde en weten We dat ook allemaal weer. Sebastian Timmerman, de 1500 meter bij de vrouwen. We naderen de belangrijke ritten. En we zijn bezig met een rit, wat, wat ik ook wel een belangrijke rit vind. De negende rit, net gestart. Linda de Vries, namelijk in de baan tegen Jorien Voorhuis. Linda de Vries, die afgelopen zomer overstapte naar de ploeg van Gerard Kemkes, naar TVM. Jorien Voorhuis ging daar juist vandaan, na een aantal seizoenen, waarin ze niet echt uit de verf kwam, en ging naar de ploeg van Renate Groenewold. En Linda de Vries, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is wel een kittige dame. 24 Jaar is ze. Ze komt uit Smeelde. En ze is wel een dame met een eigen mening. Die durft ze ook wel te laten horen. En ze heeft dit voorseizoen, zeg maar, in al die trainingswedstrijden. die er al links en rechts in Europa zijn geweest. ook best aardige tijden gereden. Lotte van Beek overigens nog altijd bovenaan met haar 1,5746. Veel andere tijden vallen me toch wel tegen. En na de eerste volle ronde, 700 beter hebben ze namelijk afgelegd. zijn Linda de Vries en Jorien Voorhuis allebei langzamer. Een dikke seconde dan. Lotte van Beek was in haar 1500 meter die ze goed wist te rijden. Maar wel twee seconden verval in die laatste ronde. Daar zit dus wel een mogelijkheid om dadelijk toe te slaan. Linda de Vries weer op weg naar de finishstreep. Dan heeft ze de 1100 meter op zitten. De bel klinkt dus. Beide armen al even los. 1.26.01. Dan loopt het verschil met Lotte van Beek wel weer ietsje op. Zelfs een tiende. En moet ze in de laatste ronde verschil gaan overbruggen van 1,2 seconden. Dat lijkt mij aan de uh, hoge kant. Vraag. Vraag me af of Linda de Vries dat kan. En uh, Jorien Voorhuis die is helemaal gezien. Want die rijdt op de kruising echt al meer dan 50 meter achter Linda de Vries aan. Linda de Vries door de laatste buitenbocht. Dat is altijd op de 1500 meter altijd wel lastig bij de armen. Nu los 1.57.46 is de te kloppertijd. En dan gaat ze niet aankomen. Lotte van Beek blijft eerste Linda de Vries met 1.59.08 voorlopig wel op de tweede plaats. Jorien Voorhuis komt niet verder dan de zevende tijd voorlopig. Met apps en camera's in de warming-up ruimte. En het tweede scherm moet dat schaatsen toch vooral ook wel leuk worden om naar te kijken. Voor oud, maar vooral voor jong. De vraag is natuurlijk of iedereen erop zit te wachten als je in Tialf bent. Karin Alberts in Tialf. Wat vindt u ervan? Zit er bijna een soort Nou, leuk. Ja, supergezellig hoort er echt bij. Er zijn schaatsers, onder andere Irene Wust, die heeft ervoor gepleit om die dweilenorkesten te vervangen door een dj met lichtshow tijdens het wel pauze. Nee, dit hoort er helemaal bij, dit is zo superleuk, zo gezellig, maar het zweept iedereen op en uh, nee, dat mag echt niet, nee. Maar dit zou meer voor oude mensen zijn. Voor oud. nou dank je wel, nee hoor, nee, nee, onzin. Het is zo heel leuk. Je ziet, als je om je heen kijkt, als ze beginnen te spelen, je kijkt om je heen, iedereen begint mee te swingen en mee te klappen. En hey, super. Nee, het mag er niet uit. Echt niet. De KNSB is bezig om wat meer jongeren naar t te trekken. En dat doen ze onder andere met speciale apps en met camera's in de warming-up ruimte. Uh, met een KPN-house waar je dan ook allerlei leuke dingen kunt doen. Snapt u dat? Is het nodig om meer jongeren hier naartoe te trekken? Uh, nou, misschien wel, maar als ik het zo zie, zijn er toch wel heel veel jongeren. Het is niet een vergrijzende sport? Zeker niet, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee hoor. Nee. Denk ik uh, ook niet. Want uh, ja, het is uh, wel een Nederlandse sport en uh, iedereen uh, leeft mee uh, met uh, deze sport. Jong en oud, maakt niet uit. Ik uh, wil als ik naar haar uh, kijk, zij zit ook alles op de, op de dingetje, op de apps, ja. Het hoort er een beetje bij, denk ik, maar... Uh... Nee, ik geloof niet dat het vergrijst. Nee. Je hoeft niet al te gekke dingen te doen. Nee, voor om... mij niet. Nee, echt niet. En je ziet ook het begint nu ook vol te stromen. En uh, als je de, de, de wereldbeker ziet, zit het vol. Dus uh, het komt wel goed, hoor. Hoe hebben we allemaal niet nodig? We genieten er nog van. Hartelijk dank. Het komt wel goed. Alle veranderingen van Irene Wust zijn niet nodig. Maar er is maar één belangrijke vraag. Hoe doet Irene Wust het in de baan? Zalop. Voorlopig gaat het hartstikke goed. 1100 meter. Ze ligt ruim voor, namelijk ten opzichte van de tegenstander. Dat is een hoek van de weide. En ze ligt ook voor bij het ingaan van de laatste ronde. Ten opzichte van Lotte van Beek. 19 honderdste van een seconde. Maar oei, oei, oei, oei. Als ik kijk naar de binnenbocht waar Irene Wüst net doorheen schaatste, daar zag je toch wel duidelijk dat ze heel veel snelheid begonnen te verliezen. In het redelijk volle t half inderdaad, ik heb het wel eens leger gezien, zo aan het begin van het seizoen. Op de eerste dag van enke afstanden. De laatste buitenbocht van Irene Wüst. ook niet helemaal lekker. Maar ja, Lotte van Beek speelde ook twee seconden in haar laatste ronde. 1.57.46, dus de te kloppen tijd van dat jonge talent. En Irene Wüst gaat daar net wel of net niet onder. Ze gaat er net wel onder. 1.57.11 is dus de snelste tijd op haar naam. Anouk van der Weijden deed niet mee. Staat voorlopig op de zesde plaats. Wüst voorlopig bovenaan. Lotte van Beek tweede. Linda de Vries op de derde plaats. Twee ritten moet Irene Wüst nog gaan afwachten. En dan weet ze of die 1.57.11, die zij zojuist heeft gereden, genoeg is om Nederlands kampioen te worden. En de uitslag daarvan hoort u zo in het volgende programma hier op Radio 1. Dat heet namelijk Brands met Boeken. Dan hoort u Sebastian weer vanuit TIAF. Dank voor het luisteren. Nog veel plezier vanavond. Hij trekt zich het lot aan van ouderen in Nederland... maar ook van bejaarden in Moldavië. Vanuit het niks bouwde Jan Slachter omroep Max op. Activistisch is hij niet alleen voor ouderen. Ook voor armen en gehandicapten springt hij in de bres... Jan Slachter, zondagochtend van 7 tot 8 in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Allemachtig, riep God. Wat een knal. Het scheppingsverhaal en meer in de Bijbel voor Ongelovigen. De allermooiste bijbelverhalen, naverteld door Guus Kuijer. Nu in de boekhandel.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 Als kind was ik al fan van de wielerwaal. Na Dorresteins vogelgids is er nu Dudeljo van Hans Dorresteijn. Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel. De Volkskrant presenteert verboden boeken. De twintig beste boeken die u niet mocht lezen. Ze zorgden voor humor en controverse. Omdat ze politiek, godsdienstig of erotisch schokten. Boeken met grote invloed op onze geschiedenis en ons denken. Morgen deel 1. Frans Kafka. Gratis bij de Volkskrant. In Oorlogsparadijs van Nico Dros verandert Tessel van lieflijk oord in een laatste slagveld. Oorlogsparadijs, mooi en gruwelijk tegelijk, is een adembenemende roman. Nu in de boekhandel. De gedaanteverwisseling van Frans Kafka. Morgen gratis bij de Volkskrant. Een idee om succesvoller te ondernemen in China. Hij is nog niet zo bekend als de dollar of de euro, maar hij komt eraan. De renminbi. De Chinese munteenheid die steeds belangrijker wordt in het internationale handelsverkeer.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 Dit is Radio 1.